10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De VVD heeft het helemaal gehad met dierenactivisten... want die bezorgen de agrarische sector ten onrechte een slechte naam. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. In Reuver, bij Venlo, is de politie massaal uitgerukt naar een schietpartij. Volgens een woordvoerder was er vanmorgen ruzie tussen in elk geval een man en een vrouw. En daarbij zou zijn geschoten in huis, zegt de politie. Dat zou door een man zijn gebeurd. Die man is vervolgens, voor zover wij nu hebben gehoord, een woning ingevlucht. Uh, wij zijn aan het bekijken hoe we daar die zaak moeten aan gaan pakken. Er is een onderhandelaar uh, ingeschakeld inmiddels. En we hebben heel wat mensen op straat. En we hebben nog geen zekerheid over het feit dat er sprake zou kunnen zijn van slachtoffers. Er zou mogelijk één gewonde zijn. Bij de plaats van de schietpartij in Reuver is ook een trauma-helikopter aanwezig. Minister Kamp maakt zich zorgen over bedrijfsspionage. Dat zei hij in het NOS Radio 1-journaal. Ik heb over het inbreken bij bedrijven. Laat ik even het midden wie dat dan in de wereld doet. Er gaat geen maand voorbij of je krijgt er enkele keren informatie over. Ik vind dat de bescherming van bedrijfsgegevens... en ook de bescherming van de persoonlijke wereld van burgers... dat dat van het allergrootste belang is. En wij zijn daar dus ook zeer attent op. Over de NSE afluisteraffaire zegt Kamp... dat spionage in het belang van terrorismebestrijding prima is... maar dat het in alle andere gevallen moet worden tegengegaan.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 Het UWV stelt steeds vaker vast dat mensen met een WW-uitkering... niet genoeg hun best doen om werk te vinden. In de eerste acht maanden van dit jaar constateerde de uitkeringsinstantie... ruim anderhalf keer meer overtredingen op die inspanningsplicht... dan vorig jaar. Overtreders lopen het risico gekort te worden op hun WW-uitkering... of die zelfs helemaal te verliezen. De inspanningsplicht houdt in dat mensen met een WW-uitkering... beschikbaar moeten zijn voor werk, aantoonbaar voldoende solliciteren... en zich houden aan de afspraken die ze met de werkcoach van het UWV maken. Volgens het UWV heeft iedereen daar profijt van. We weten gewoon dat hoe actiever je zoekt... hoe groter de kans is uh, dat je weer werk vindt. En ja, weer werk vinden is toch wel heel fijn uh, voor, de, voor de betrokkenen zelf. Maar ook voor uh, de sociale zekerheid en het draagvlak daarvoor in zijn algemeenheid. Dan het weer nog in Limburg tot in de avond bewolkt en regenachtig. Verder een enkele bui en ook wat zon. Door 10 tot 13 graden. Morgen veel bewolking, aan de kust een enkele bui... en het wordt een graad of 12. Nog altijd virus, de rug nummer 1 van de file Lezers. mag wat kosten, Arnaud Broekhuis, biemorgen. goedemorgen morgen. Goedemorgen. Het was een kleine 50 kilometer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Badhoevedorp nog 4 kilometer op de A12 Utrecht Den Haag. Voor Den Haag Centrum 5 kilometer en ook 5 kilometer op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond. Op de vanuit Almere en rijdt u richting Utrecht... staat u op de A27 bij Bildhoven ook nog eens vast van 4 kilometer is civiele. Dan de A67, Venlo, richting Eindhoven. Daar staat voor het knoop der Heide 12 kilometer. Daar blokkeert een vrachtwagen, een rijstrook. En tenslotte het verkeer in de buurt van Hoofddorp heeft problemen... want vanaf het A4 kan men niet Hoofddorp in. Dat heeft te maken met een ongeluk in de plaats. Dankjewel Arnoud. Zometeen, we hebben weer een internationale functie. In de pocket, zou ik bijna zeggen. Een Nederlander wordt namelijk rapporteur, afluisteren en klokkenluiden van de Raad van Europa. U hoort hem zo bij de KRO. Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechter hersenhelft. De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, sterrenkundige... met een sterk ontwikkelde linker hersenhelft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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De VVD is dierenactiviste, spuug zat het. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt wordt rapporteur, afluister en klokkenluider van de Raad van Europa... Mali staat voor veel mensen gelijk aan oorlog en ontvoeringen... maar je kunt er best op vakantie. Uh, ik denk dat je hier best een leuke reis zou kunnen maken op dit moment. Uh, niet met alles, inclusief wat vroeger kon. En het humeur van Henk Spaan, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Fanatieke actiegroepen als wakker dier... brengen de agrarische sector ernstige schade toe. Dat vindt de VVD. Door acties tegen megastallen en plofkippen ontstaat er een negatief beeld. Vanuit de overheid worden als reactie steeds meer regels losgelaten... op de landbouwsector. Tot grote ergernis van de VVD, want die is het spuugzat. Helma Lodders, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dat is op zichzelf geen nieuws, toch? Het is misschien geen nieuws, maar het is op dit moment wel noodzakelijk... om uh, dit punt te maken. Die raakt terug in een hok? Wat ik probeer, het, het punt wat ik uh, wil maken... is dat dierenactivisten en organisaties... zoals bijvoorbeeld Wakker Dier... een eenzijdig beeld uh, geven over de Nederlandse land- en tuinbouw. En het beeld is niet representatief voor de sector. En het beeld schaadt de sector ook. Ja, Iedereen is er toch zo langzamerhand wel over en over eens. Uh, uh, zelfs de supermarkten. Dat plofkippen niet meer in de schoppen, schappen thuishoren. Nou, alleen het begrip... Plofkip, dat illustreert eigenlijk precies wat ik uh, bedoel. Mensen durven uh, straks zo'n product niet meer te kopen. Terwijl uh, de kip die in de Nederlandse uh, schappen ligt, in de supermarkt of bij uh, de poelier. die kip die is geproduceerd aan de hoogste uh, normen. De, de regels die wij stellen. als het gaat om voedselveiligheid, als het gaat om uh, dierwelzijn, als het gaat om milieu. En met dit begrip wordt er een stempel op het product uh, gezet. Ja, het is een emotioneel oordeel. Het is dus misschien zelfs wel een karikatuur. Nou ja, ook vanuit de wetenschappen, vanuit de medische wereld. wordt wel. Gezegd, die kippen die stikken van de antibiotica, moet je niet eten. Als we kijken op het gebied van antibiotica... dan heeft de sector daar de afgelopen jaren ontzettend grote stappen gezet. Dat was noodzakelijk, want uh, er werd veel te veel antibiotica gebruikt. Maar er worden stappen gezet, daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. En daar houdt de sector uh, zich ook aan. Ja. Dat u de baal hebt van wakker dier, daar kan ik me iets bij voorstellen... vanuit VVD-gelederen, zal ik maar zeggen. Uh, maar wat gaat u eraan doen? Nou, ik wil in ieder geval het punt maken omdat ik uh, het van belang vind... onze Nederlandse land- en tuinbouw is koploper in de wereld. Wij zijn tweede voedselexporteur van de wereld. En de VVD wil deze positie uh, graag behouden. En ik wil een uh, kanteling van het beleid uh, zien... En ja, ik wil eigenlijk het, dat het uh, debat dus niet plaatsvindt... op basis van emotie, maar werkelijk op, op feiten en op uh, ratio. En de overvloed van uh, regels wil ik daarmee uh, stoppen. Als we nu kijken, uh, boeren, tuinders, zij hebben een onzekere uh, toekomst. We zien ja. het bijvoorbeeld in, uh, in Brabant. Daar zitten de bedrijven op slot. Hoe ja. toekomst... bedoelt u op slot? Uh, daar zijn op dit moment geen uitbreidingsmogelijkheden... Uh, voor de boeren, voor de tuinders. En omdat die toekomst zo onzeker is... Zie dat je ook is... Dat... Sorry dat ik u onderbreek, maar dat is ook vanwege tegen milieuorganisaties die het hebben over stankoverlast en dat soort dingen. Zeker, zeker. Dus maar dan daarom... kunt u toch niet alleen aan Wakker Dier toeschrijven? Ik heb in mijn artikel ook niet alleen gesproken over Wakker Dier. Ik heb gesproken in het artikel organisaties zoals bijvoorbeeld Wakker Dier. Maar er zijn meer organisaties, Stichting Natuur en Milieu heb ik genoemd. Ah. De Varkens in nood. En ik vind het belangrijk om te zorgen dat die onzekerheid voor de sector wordt weggenomen. Want vanwege de onzekerheid zien we nu ook dat banken stoppen met financieren van deze sector. Ja. Stilstand is achteruitgang. Maar en dat kan erbij... was toch ooit ook goed? toen rechts, althans toen Mark Rutte nog Kamerlid was... Wij hebben nog steeds oog voor het dierenwelzijn. We hebben oog voor het milieu. Daar hebben we afspraken over gemaakt. En wij willen conform de regels die daarvoor gelden... willen wij ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Maar het kan niet zo zijn dat wij op basis van emotie... iedere, week, iedere keer weer komen met aanvullende regels... zodat het ondernemen onmogelijk wordt maar gemaakt. Maar het is toch niet, is niet alleen feit. maar de emotie? Want we leven toch tegenwoordig ook in een consumentendemocratie. Als consumenten gewoon zeggen... we willen die spullen niet meer kopen, die dieren niet meer kopen om op te eten... Ja, dan kunt u wel zeggen, uh, ik heb de pest aan wakker dier, ik heb de pest aan uh, de natuurlobby. Uh, um, uh, maar als die consument het niet meer koopt... Nou, dat is nou precies het uh, uh, tegenovergestelde... wat deze organisaties bereiken. Want we zien de consumptie uh, van de traditionele kip... in de supermarkten, die stijgt uh, namelijk... Na, uh, uh, na een campagne zoals bijvoorbeeld uh, Wakkerdier... Uh, laatstelijk weer uh, gelanceerd heeft. Dus de, de consument moet ook haar eigen keuze kunnen maken, vind ik. Ja, juist. Goed, dan terug naar mijn vraag. Hoe wilt u Wakkerdier dan gaan aanpakken? Ik ga geen organisaties aanpakken. Wat ik vind, is dat het belangrijk om aan te geven... dat wij het debat niet moeten pla uh, doen plaatsvinden op basis van uh, emotie. Ik wil het debat ja. doen plaatsvinden op feiten, op ja. ratio. En ja. dat betekent een kanteling van het beleid. Niet uh, voor ieder beeld uh, een overvloed aan regels uitstorten over deze sector. Ja, oké, okay, maar dat is dan niet meer dan een oproep dus? Het is een oproep, uh, zeker ook naar de collega's, naar de politiek... maar ook het maatschappelijk uh, debat. Mensen, weet waar we het over hebben. Zorg dat de feiten uh, voorhanden zijn. Maar ieder politiek debat wordt gevoerd op dit moment... ook bij u in de Tweede Kamer op het, op, op, uh, gestoeld op emoties? Ik denk het niet. Ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat er altijd uh, feiten ten grondslag ligt aan een debat. Dat is je rol als uh, volksvertegenwoordiger. Goed. Um, dus u roept gewoon mensen op... jongens, uh, hou het een beetje rustig. En daar blijft het dan bij. Voer een discussie op basis van uh, feiten, op basis van ratio. Weet wat er speelt in de sector. Dit is een ontzettend belangrijke sector voor Nederland. Het uh, levert een enorme bijdrage aan de BV Nederland. En de VVD wil heel graag de agrarische ondernemers, de boeren, de tuinders... de ruimte geven om te ondernemen. Ja. Geen beperkende regelgeving. Marianne Tiemen kent u wel, hè? Ik ken uh, mevrouw Tiemen, zeer ja. gewaardeerde collega. Die, die twitterde dat u een motie moet gaan indienen om haar op te sluiten? Het gaat niet om collega's. Ik wil graag het punt uh, maken dat ik het debat ook met mevrouw Thieme wil voeren op basis uh, van feiten en ratio en niet op basis van emotie. Dus het is niet alleen een oproep aan organisaties als wakker dier en de natuurbeweging, maar ook uh, aan Marianne Thieme zelf van de Partij voor de Dieren en aan GroenLinks die het altijd over het milieu heeft? Het gaat om uh, alle collega's uh, hier in uh, de politieke arena. Uh, maar zeker ook uh, buiten de politieke arena. Nogmaals, laten we het hebben over feiten. Laten we het hebben over de ratio. En laten we ja. het hebben over deze fantastische uh, sector die Nederland rijk is. Tot slot nog even over die feiten. De SP in de Tweede Kamer heeft heel veel onderzoek gedaan. Ook naar uh, milieuschade en overlast voor de omgeving van uh, boerenbedrijven. Uh, dat zijn toch feiten waarover dan gedebatteerd wordt, of niet? Er zijn uh, verschillende onderzoeken uh, gedaan. We hebben daar als Tweede Kamer ook over uh, gedebatteerd. Het onderzoek wat er ligt als het gaat om bijvoorbeeld gezondheidseffecten, is nog onvoldoende duidelijk. Het enige uh, wat daaruit naar voren is gekomen dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk is. En dat is belangrijk. Goed, ik wachten nu op het sportje van Wakker Dier, waarin uh, de feiten worden gepresenteerd aan de uw ogen. Zeker weten. Ik dank u zeer.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 Ja, de VN-missie in Mali zal ten onrechte bijdragen aan het beeld... dat het hele land onveilig is. En dus komen de toeristen voorlopig niet terug. Dat denken sommige Nederlandse ondernemers in de hoofdstad Bamako. En toch kan de missie ook een bron van inkomsten zijn. Hans-Jaap Melissen gaat op pad met twee Nederlanders... die in Mali, of Mali, proberen te werken. Dat zie je heel veel. Er staat nu een uh, blinde een man naast de auto, begeleid door een familielid. En dan komt er nog een aan. Ja, ja dit is, ik weet niet waarom ze dat doen, maar ze, dat wordt altijd samen, dat wordt allemaal altijd samen geklonterd. Dan weet je, alle, alle blinden staan op een hoopje. Als je hier eens verder gaat, dan staan zeg maar, alle vrouwen die staan te bedelen, oude vrouwen. Dat noemen ze hier de heksen. Dus uh, als je ze niet wat geeft, dan uh, schijnen ze een vloek over je uit te kunnen spreken. Weet je, al dat soort dingen. Ja. Santoro staat er. Ja. Ah, Santoro, dat is, het, uh, dat is een restaurant wat al 22 jaar bestaat. Het ja, is dus twee jaar dicht geweest. Uh, enerzijds natuurlijk door de, door de staatsgreep. Maar daarvoor uh, was, of was Mali al op de um, zeg maar, uh, rood negatief reisadvies. Ja. Negatief reisadvies inderdaad. Want er waren Europeanen ontvoerd. Rijken, ja, ik rijke Nederlander. Ja, inderdaad. Er kwamen gewoon heel weinig uh, toeristen. Dus het was al moeilijk. En de nekslag was inderdaad gewoon de, de staatsgreep. Toen kwam er, er kwam er niemand meer. Je kon een hele week hier zitten. En dan kreeg je drie klanten. Sinds 7 september zijn we er ook. Simone Kamiga moest door de Malinese crisis... haar bed-and-breakfast en haar reisbureau sluiten. Anders dan Kees-Jan van Til denkt zij vooral last te hebben... van die militaire missie in Mali... Misschien is het, is het nu de juiste periode om te komen omdat het uh, super beveiligd is uh, overal. Maar ik denk dat mensen over het algemeen niet zo denken. Het, het land is natuurlijk in het nieuws en iedereen kent inmiddels de naam Mali. Maar uh, niet op, uh, als toeristische bestemming denk ik op dit moment. Ik denk dat je hier best een leuke reis zou kunnen maken op dit moment. Uh, niet met alles, alles, inclusief wat vroeger kon. Maar er zijn wel, uh, wel dingen te doen. Maar ik vind het ook heel begrijpelijk dat mensen nog niet komen. Dat mensen nog niet uh, durven te komen. Als ik hier nu zelf niet zou wonen, zou ik ook niet naar Mali gaan. De, de, de, de, er komt wel weer een andere dynamiek natuurlijk met al die militairen die komen. Heel veel van de uh, jonge mensen die ooit als gids werkten werken nu als vertaler. Voor die militairen? Of, de militairen voor die militairen ja. of als gids voor die militairen. Maar over het algemeen is de economie enorm ingezakt hier. Waar rijden we nu heen? Naar het, uh, het atelier waar ze meubels maken... Er zijn nu veel experts hier in, uh, in Bamako. En die willen wel eens wat anders dan uh, die, uh, die Chinese troep. Uh, gewoon lekkere zware meubelen, handgemaakt. Weet je, dat vinden ze geweldig. We kijken nu ook naar die, waar die jongens aan het schuren zijn, die enorme plank. Dat is wel een beetje een presidentieel bureau bijna. Dat is voor iemand van uh, hoog in de VN-missie. Ja, inderdaad. Ja. Dat is iemand uh, die uh, het kan betalen, zeg maar. Kijk. Uh, er komen hier buitenlanders. Buitenlanders moeten wonen. Buitenlanders moeten eten. Buitenlanders moeten leven. En nou ja, wij, wij springen zeg maar in op dat, in, in dat gat. Kijk, we zitten, we zitten nu in een fase... waarin uh, wordt geprobeerd om het land te stabiliseren. En dan komen, de, komen de, de toeristen weer terug. Het is een beetje naïef geschetst natuurlijk, want vaak gebeurt het niet zo. Kijk maar naar andere landen waar die VN-missies zijn... Uh, het is lang niet altijd zo dat het een, weet je, een, een netjes uitgestippeld uh, toekomstbeeld is. Want vaak blijven die VN-vredesmissies uh, er, uh, er vrij lang zitten. Simone Kamiga vraagt zich af of die buitenlandse militairen wel lang welkom zullen blijven in Mali, zeker als ze niet in staat zijn aanslagen en ontvoeringen te voorkomen. Ineens waren de Malinese uh, uh, blij met de kolonisatoren van vroeger. En werden ze juichend binnengehaald, zeg maar. En die sfeer die slaat natuurlijk snel weer om. Hè. Dat, is niet, dat is niet heel, heel bestendig. Maar op zo'n moment. Bedoel, als jij uh, in elkaar geslagen wordt op straat. en iemand, je, je, je, je boze buurman. waar je altijd ruzie mee hebt, die helpt jou. dan zeg je ook wel even bedankt. <laughs> maar dat wil niet zeggen dat je volgende week niet weer ruzie met hem hebt. Ja, Simone Kamminga wil in februari weer een reis organiseren... in het zuiden van Mali, honderden kilometers van de plek... waar de Nederlandse militairen actief zullen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt in het officiële reisadvies... alle reizen naar Mali, met uitzondering van reizen naar Bamako, de hoofdstad. Vragen en opmerkingen bij deze serie van Hans-Jaap Melissen... zijn welkom via de mail. GoedemorgenNederland.nl Straks CDA Tweede Kamerlid wordt rapporteur afluisteren... en klokkenluiden voor de Raad van Europa. Eerste Tochtend is Henk Spaan. Ik ga iets bekennen wat ik lang voor me heb gehouden. Kent de luisteraar dat gevoel? Snachts wakker worden met een rood hoofd van schaamte? Ik sprak van de week met een vrouw die dezelfde gevoelens... van schaamte, woede en onmacht koesterde. Ze spoorde me aan ze te delen met de luisteraars. Te land, ter zee, in de lucht of waar ook ter wereld. Goed, het is nu tijd om uit de kast te komen. Geruime tijd geleden heb ik 300 euro in de geldautomaat laten zitten. Ziezo, het is eruit. Toen ik eenmaal thuis de omissie bemerkte... ben ik op topsnelheid naar de automaat teruggehold. Het geld was weg. Er gaat een verhaal, een urban myth dat het niet uit het apparaat getrokken geld... na 30 seconden weer zou worden ingeslikt. Jongens, dit is Nederland. Hoe lang denk je dat 300 euro ongemerkt... in een geldautomaat blijft steken? Vijf seconden? Ik denk minder. En zou de persoon die de biljetten... na drie vluggen tellen heeft aangetroffen... ze afgeven in de sigarenwinkel op de hoek... opdat de winkelier het geld kon overhandigen... aan de heigende, teruggesprinte rechtmatige eigenaar... Jongens, nogmaals, dit is Nederland. Ik wil een ieder aansporen die zich met de pinpas in de hand... naar de elektronische distributeur van het slijk der aarde haast. Maak je hoofd leeg. Denk aan niets. Concentreer je volledig op de voor je liggende taak. Want overal kijken ze mee. Achter elke boom staan ze. Die lui met een antenne voor jouw zwakke moment. Eng spaan morgen het ochtend van Neil Gunnelli. gets too hungry 8.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 Without care. Oh, I'm so broke. It's Oak. I hate California. It's crowded and dead. That's why the lady is I'm a, a Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Vegeta's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings.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 grass under her shoes what can I lose cause I got no door oh no I'm all alone when I blow my land that's why on ya Tony Bennett en Lady Gaga. The lady is a tramp. Vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Het Kamerlid voor het CDA, Pieter Omtzigt... wordt rapporteur, afluisteren en klokkenluiders voor de Raad van Europa. Meneer Omtzigt, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Zitten ze in het uh, Witte Huis al met de zenuwen in de gordijnen? Ah. Nou, dat valt nog een <lacht> Wat gaat u doen? Wat ik ga doen... Uh, uh, we gaan kijken of de landen zich uh, gehouden hebben... aan de afspraken die we erover gemaakt hadden. Uh, je kunt wel afluisteren, maar dat moet je met een goed doel doen. En binnen wettelijke kaders. En daar moet toezicht op zijn. Nou, alle drie lijken, lijken te ontbreken in een aantal landen. Uh, het lijkt veel te veel afgeluisterd te worden. Uh, je hebt afluisteren nodig om terrorisme te bestrijden. Ja. Maar ja, als je alle staatshoofden afluistert... Uh, dan denk je dat je heel snel aan politieke en, en economische spionage aan het doen bent. Ja, maar dat gebeurt toch, dat gebeurt toch overal? U zegt, er lijkt veel te veel afgeluisterd te worden. We luisteren toch heel veel af. In Nederland in Kluis. Uh, ja. Natuurlijk duizenden en niet miljoenen, daar zit nogal een verschil tussen. Um, dan ben je gewoon iedereen aan het afluisteren uh, waarvan je denkt dat het interessant is. Um, ja, en daar zal dus veel beter toezicht op moeten komen. Hè. Moeten kijken hoe dit nou allemaal uh, zo gebeurd is. En hoe die landen samengewerkt hebben, want tot nu toe doet iedereen alsof ze niks van afwisten. Ja. Daar geloof ik natuurlijk ook niet al te veel van. Nee, maar als je toezicht hebt op afluisteren, dan heeft het bijna geen zin meer, want dan is het niet meer geheim. Nee, maar het, het afluisteren zelf zal gewoon uh, voor een gedeelte geheim moeten blijven. Dat, dat zal verstrekt duidelijk zijn. Maar aan welke regels moeten wij... naties dan voldoen? Sorry? Aan welke regels moeten landen dan voldoen? Nee, in Nederland hebben we niet voor niks um, uh, twee toezichtcommissies. Eentje een toezichtcommissie op de diensten en eentje binnen het parlement. Ja. Die um, vertrouwelijk geïnformeerd worden over hoe dat gaat. Ja. Dat is alles geen van dat, dat soort commissies er ook niet over geïnformeerd zijn. En u ziet dat de Amerikanen dat zelf ook vinden. Want op dit moment geven het uh, de NSE en um, het Departement van Buitenlandse Zaken in Amerika elkaar de schuld... Um, dat ze geven bij de opdracht had gegeven om al die staatshoofd te gaan afluisteren. Ja. Nou, dat betekent dat er in ieder geval geen, geen tijdige controle was... of het allemaal wel een beetje klopt wat ze deden. Dus u wilt, uh, laten we zeggen, de wereld inrichten naar Nederlands voorbeeld? Nee, dat kunnen ook andere voorbeelden zijn. Maar Nederland heeft daar een uh, voorbeeld bij. Maar ja, ik wil ook weten wat er in Nederland gebeurd is. Ja. Want hoe heeft het zo kunnen zijn dat wij uh, die 1,8 miljoen getapte gesprekken gemist hebben. Huh? En is er uh, grote schaal informatie uitgewisseld. Zoals ja. bijvoorbeeld de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, op dit moment geweest. Ja, dan doet u dit namens de Raad van Europa, dus voor Europa. Uh, hebben alle landen zo'n ge geheime commissie stiekem zoals Nederland heeft? Nee. Hongarije niet, hè, schat ik in? Nee, en in Rusland doet het ook. Een andere manier hoor. Ja, Frankrijk ook niet denk ik, of wel? Nou, Frankrijk heeft vijf geheime diensten die elkaar afluisteren. Dat, Dat wat bedoel leuker. ik. <laughs> ja, met andere woorden, het klinkt leuk zo'n functie, maar wat moet je ermee? Nou, wat je ermee moet is, nou, ik zal je een voorbeeld geven. Dat zeiden ze ook toen deze commissie begon um, met het onderzoek naar die geheime gevangenissen. Ja. Maar, uh, de CIA-gevangenissen bedoelt u? De CIA-gevangenissen. Dat was ook de raad van Europa. Die, uh, die heeft al die landen een, uh, een vraag gestuurd van... heeft u ze, wat heeft u gedaan en hoe heeft u het gedaan? Ja. Dat was al voldoende voor een aantal landen... om tegen de Amerikanen te zeggen... laat die vliegtuigen maar ergens anders landen. En het feit dat je het aan de orde stelt betekent... dat in al die landen dat je dat debat nog een keer extra aanzengelt, ja. uh, om omdat die landen kijken van... nou onder welke voorwaarden doen we het wel... en onder welke voorwaarden uh, doen we het niet. Ja. Um, nou, uh, gaat u ook over klokkenluiders? Dus? Ja. Betekent dat dat u de grote pleit bezorgen wordt om uh, meneer Snowden in Nederland asiel te laten krijgen? Nee, daar ga ik niet over. Uh, u gaat, gaat over klokkenluisters. De Raad van klokkenluiders. Van, klokkenluiders? Ja, inderdaad in van Europa. Dus dan ga ik niet over het asielbeleid in Nederland. Nee, maar ja, uh, Nederland is wel onderdeel van Europa. En uh, uh, Snowden is een klokkenluider, altijd. hij noemt zichzelf zo. Hij noemt zichzelf zo. Nou, dat is ook iets wat, uh, uh, wat we wel gaan uitzoeken of hij aan de definitie voldoet. En een van de problemen is natuurlijk dat een aantal mensen binnen die geheime diensten um, misstanden gezien hebben, ja. um, ze aan de orde gesteld hebben en um, daar niet verder mee gekomen zijn. Nee. Dus volgens de definitie van klokkenluiders die in een rapport van mij drie jaar geleden is opgesteld, kun je dan naar buiten. Ja. Um, en dan gaan we kijken of tot, een beetje of die standaard gedaan heeft. Want maar stel nou dat, dat Snowden voldoet aan uw definitie klokkenluider. Ja. Wat gaat u dan voor hem doen? Nou, dan ga je dat melden in de Raad van Europa dat hij eraan voldoet. En dus, uh, als mensen eraan voldoet, dus dat ze ergens recht op asiel zouden kunnen hebben. Dus dan wordt u de pleit bezorgen voor het verlenen van asiel aan Snowden in Europa... mits die aan de criteria voldoet. Ja, en daar zit overigens al één probleem, voor zover ik het nu kan zien... want het onderzoek moet nog beginnen. Eén van de dingen is dat je niet alle informatie in één keer op straat gooit. En daar zit een probleem bij, de heer Snowden. Dat heeft hij ook niet gedaan, want dat is stap voor stap naar buiten gekomen. Ja. De, de, de bepaalde informatie is, er, blijft vertrouwelijk. En daar, uh, daar die discussie zal in de commissie gevoerd worden. En gisteren hebben we al een commissie uh, een uh, vergadering achter de gesloten deur gehad. Ik ja. kan u verzekeren, dat gaat daar redelijk heftig aan toe. Ja. Over um, hoe, hoe men daarin zit. Maar dat is wel een fundamentele vraag. Ja. Van, het is nog één ding dat je de misstand aan de kaak stelt en zegt, dit gebeurt. Ja. Dus bijvoorbeeld Bradley Manning die het filmpje naar buiten bracht. Ja. Dat de Amerikanen heel goed wisten... Nou, hoe die heeft die een hele lange gevangenisstraf gekregen. Ja, daarom. Maar hoe die journalisten doodschoten. Uh, hoe die, uh, sorry, die helikopters, uh, die journalisten doodschoten met ja. een verkeerde ding. Ja. Maar het was een ander verhaal of je um, alle documenten naar buiten moet gooien. En dan is het derde verhaal ja. of als je dan gestraft wordt, of dat proportioneel is. Want daar is bij inderdaad bij Manning nog wel wat uh, op af te dingen, zou ik ja. zo zeggen. Snowden heeft voorlopig nog geen asiel, hoor ik al. Uh, in ieder geval van harte gefeliciteerd met uw uh, nieuwe functie. Rapporteurs, afluisteren en klokkenluiders van de Raad van Europa. Pieter Omtzigt, ik dank u zeer half elf dames en heren, einde van deze uitzending we gaan eens buurt bij naar Ida, want uh, zij gaat u en mij vertellen waarover zij gaat praten in de gele bus van lijn 1, zometeen morgen hey Sven, de... goedemorgen ja, en die gele bus van lijn 1 die staat vandaag in Delft, om precies te zijn naast het Sportfondsdebat in Delft, want net als op zoveel plekken in Nederland hangt het lot van het schoolzwemmen ook hier aan een draadje. hoe het precies zit, u hoort het zometeen in lijn 1 van de NTR dit is Radio 1. Eerst met het NOS Journaal tegenover mij, Jan van der Putten. De inflatie is in oktober fors gedaald naar 1,6 procent. Het laagste niveau in bijna drie jaar. In september was de inflatie nog 2,4 procent. En die forse daling komt vooral doordat het effect van de BTW-verhoging... van een jaar geleden is uitgewerkt. Die verhoging stuurde een jaar lang de inflatie op. De inflatie ging verder ook omlaag... doordat benzine en voedsel goedkoper werden. In Reuver bij Venlo is de politie massaal uitgerukt naar een schietpartij. Waarschijnlijk bij een ruzie tussen een man en een vrouw. Een onderhandelaar van de politie probeert contact te maken met de schutter. Buurtbewoners moeten van de politie binnenblijven. En een basisschool in Reuver is uit voorzorg afgegrendeld. Minister Kamp maakt zich zorgen over bedrijfsspionage. Er gaat geen maand voorbij of ik krijg daar enkele keren informatie over. Ik schrik daarvan, zei hij in het Radio 1 Journaal. Wie er dan inbreekt op netwerken van bedrijven, wil Kamp niet zeggen.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 Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... ...daar is de weg eh, tijdelijk dicht... ...tussen het het Gouwen en Moordrecht. Er is een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen... ...en meerdere auto's zijn betrokken. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam... ...kan beter omrijden via Den Haag... ...ofwel via de A12 en de A13. Dan op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort... ...voor voorthuizen, 4 kilometer. Dan is op de A4, Den Haag, Amsterdam... ...de afrit Hoofddorp dicht. Dat heeft te maken met een ongeluk... onderaan de afrit bij Hoofddorp... En dat duurt nog tot een uur of twaalf, is de verwachting. Op de A27, gooi ik hem richting Bredasa, bij Nieuwendijk, vijf kilometer. En de laatste, A67, Venlo, richting Eindhoven... voor de Heide een file van vijf kilometer. Blijven lachen, Arnoud. En u thuis ook, of in de auto... als u in de file staat. Blijf luisteren naar Radio 1. Ik zeg tot morgen dank voor het luisteren... en heel veel plezier met Naida vanuit Delft. Dit is Radio 1... NTR Lijn 1. Hier is Naida Orange. Vechten tegen de golven houden wij stand. Zwemmen zit in ons bloed. We zijn waterratten, puursang. Maar hoe lang blijft dit zo als je bedenkt dat door het hele land schoolzwemmen wordt wegbezuinigd? Ook in Delft lijkt het gedaan met de pret, maar op het speciaal onderwijs en de zwarte scholen mogen ze wel gesubsidieerd blijven zwemmen. Is dat een goed idee? Schoolzwemmen afschaffen met uitzondering voor speciale groepen? Wat vindt u? Laat het ons weten. Mail naar lijn 1ntrnl Twitter kan ook, lijn1, maar natuurlijk kunt u ook live bellen met 0800 1121. Dit is vanuit Delft, Lijn 1. I'm In oceans of tears Just crying my heart out But nobody hears Ja, ja, dit nummer van Theresa Breyer komt uit 1957. Dramatischer kan het bijna niet met dank aan Rien. Die zorgt voor deze prachtige muziek. Bij mij in de bus hier in Delft gaan we het hebben over de vraag... is het een goed idee dat het schoolzwemmen wordt afgeschaft... met uitzondering voor speciale groepen, namelijk... Kinderen in het speciaal onderwijs en de zogenaamde zwarte scholen. Wat vindt u dat? U kunt bellen 0800 1121. U kunt twitteren hashtag lijn 1. En u kunt mailen lijn1 at Bij mij in de buswethouder Raymond de Pre. In de media hebben we de afgelopen dagen gezien dat er een beetje onduidelijkheid was. Want het schoolzwemmen, dat wordt afgeschaft. Het gesubsidieerd schoolzwemmen. Maar dat kan nog wel voor kinderen die in het bijzonder onderwijs zitten of op zwarte scholen. Klopt dat? Nou, de gemeente Delft moet uh, bezuinigen, net als alle gemeentes uh, in Nederland. En uh, er wordt inderdaad ook bezuinigd op schoolzwemmen. Uh, we moeten constateren dat uh, twee derde van de kinderen die naar groep 4 gaan... hun zwemdiploma al hebben. En dus uh, ja, eigenlijk schoolzwemmen erbij krijgen zonder dat het nou echt nodig is. Dus we hebben aan een groep van deskundigen gevraagd. Waaronder de zwembaden. Daar zit, uh, een van de deskundigen zit naast mij. Uh, wat is nou de beste manier om die uh, overige een derde kinderen uh, te bereiken... en uh, hun zwemvaardigheid uh, bij te brengen? Nou, ze zeggen, kijk dan waar de kinderen zitten. Dat uh, is in het speciaal onderwijs en dat is in het onderwijs uh, achterstandsscholen. Nou, dat doen we. Dat, want, uh, wij vinden het belangrijk dat alle kinderen van Delft uiteindelijk zwemvaardig worden. Want uh, Nederland is een waterrijk land, dus het is ja. belangrijk dat je leert zwemmen. En u heeft dat uitgezocht. Bent u er dan ook achter gekomen? Wat is het dan? Waarom krijgen dus die andere kinderen die in groep 4 naar zwemles gaan naar school zwemmen, die kunnen al zwemmen, zegt u? Dat heeft u uitgezocht. Maar kinderen binnen het speciaal onderwijs en kinderen op de zogenaamde zwarte scholen, scholen met een achterstand niet. Waarom die kinderen niet? Nou kijk, uh, uh, je kinderen leren zwemmen is een verantwoordelijkheid voor ouders. En uh, uh, ouders nemen gelukkig ook die verantwoordelijkheid uh, in uh, verreweg de meeste gevallen. Maar ik denk dat u aan de deskundigen moet vragen waarom ze nou gewezen hebben op die onderwijsachterstandsscholen uh, En waarom het advies is om uh, daar naartoe te gaan. Kijk, als deskundigen mij vertellen dat ik naar jeugdgezondheidszorg moet gaan... of dat ik naar speeltuinen moet gaan, want daar zitten de kinderen ja. die ik moet bereiken... dan ga ik daar naartoe. Want ik wacht natuurlijk niet af tot de eerste kinderen in Delft verdronken zijn... omdat ze geen zwemvaardigheid hebben. En als deskundigen mij daarin adviseren, dan volg ik dat desk de deskundige advies. Maar hebben die deskundigen u dan ook verteld van wat is dan de reden? Want kijk, nu is het idee van, oh ja, als je zegt... Uh, kin kinderen die op een uh, zogenaamde zwarte school zitten... die krijgen nog steeds schoolzwemmen. Is dat omdat u ervan uitgaat of uw deskundige die u heeft gesproken... Gaan die ervan uit dat, op zwart, dat de ouders van kinderen op zwarte scholen... het niet kunnen betalen? Nou, ik vind inkomen kan nooit een reden zijn om geen zwemonderwijs te krijgen. Dus de gemeenteraad heeft mij ook gevraagd... om een vangnetregeling te maken... zodat mensen met een laag inkomen... Uh, in ieder geval gegarandeerd zullen zijn van het zwemonderwijs. Daar moet er voorziening voor komen, daar zijn we hard mee aan het werk. Uh, nou, de deskundige zit hier naast me. Ik zou het aan hem vragen waarom hij denkt dat dat de beste aanpak is. Ja, en de deskundige is. waar u het over heeft naast u is de directeur van het Sportfondsbad hier in Delft. Dat bad waar wij voor de deur staan, Piet Redijk. Wat heeft u geadviseerd aan de wethouder? Uh, we hebben in zover geadviseerd, er moest op een gegeven moment bezuinigd worden vanuit het totaal. En uh, in totaal moesten vijf ton uh, uh, aan subsidie uh, bezuinigd worden. En een onderdeel daarvan zou het schoolzwemmen kunnen zijn. Mm -hmm. Ik heb in zo'n werkgroep uh, mogen zitten. En op een gegeven moment zit je dan daar te, te onderhandelen. En werd er op een gegeven moment toch min of meer ook gezegd. van: nou, Als we op een gegeven moment een deel van het schoolzwemmen eraf kunnen halen. Dan hebben we hier wel een deel van de bezuiniging. En wat kunnen we dan nog handhaven? Dat zal het speciaal onderwijs en het, uh, de zwarte scholen zijn. Ja. Ik heb toen ook wel gezegd. Dat niet alleen op de witte scholen. Ik vind de term zwart en wit vind ik eigenlijk vervelend, maar goed het maar maakt we wel duidelijk waar we het uh, over hebben ook op de witte scholen zijn er mensen die niet een diploma zullen halen als kinderen, dan wel uh, als in de particuliere lessen deze, deze instromen, doen ze dat ook niet omdat ze dat gewoon niet kunnen betalen uh -huh. uh, ...we ervaren dat op een gegeven moment op de witte scholen... Uh, ...wat meer kinderen inderdaad een diploma zullen halen... ...dan op een gegeven moment op de andere scholen. Ja. We hebben het vorig jaar gemonitord. En in groep 4 van alle Delsen zwembaden dat zijn er drie en dat zijn ongeveer in totaal... ...een dikke duizend kinderen die van schoolzwem afkwamen. En dan keken we bij de witte scholen dat er toch 200 kinderen zijn... ...die geen A-diploma halen na een schoolzwemjaar. Ja, nu zegt hij een heleboel tegelijk. Dus, Oké, okay. okay, dus die witte scholen, ook daar zitten kinderen op... Waarvan van de ouders dat schoolzwemmen niet, dat privézwemmen niet kunnen betalen. Mogelijk ja, nou Mogelijk. in ieder geval uh, ja. niet op zwemles komen. Maar nou is er toch wel sprake van, zou je kunnen zeggen, discriminatie, want als je dan toevallig op die zwarte school zit, dan uh, wordt dat voor je, dan wordt dat nog steeds betaald. Maar als je op een witte school zit en je hebt de ouders die arm zijn, dan ben je de pineut. En dat vindt u onterecht, Jolanda Gaal, raadslid voor Onafhankelijk Delft. Ja, dat vinden wij onterecht. Uh, het hele programma over schoolzwemmen is in een uh, stroomversnelling gekomen... nadat wij uh, vorige week uh, in de commissie hebben gezegd... dat we met een motie zouden komen hierover. Dat wij dus vinden dat uh, schoolzwemmen gehandhaafd moet worden. Omdat he, uh, kinderen nou eenmaal zwemmen moeten leren in Nederland. We zijn een waterrijk land. Daarnaast vinden we dat er geen onderscheid gemaakt moet worden... tussen uh, zwarte en witte scholen. We vinden dat echt discriminerend. We vinden het ook stigmatiserend voor mensen die dus op uh, een zwarte school zitten. Ja. He, en waarvan dan wordt gezegd... Van, nou, Jullie kunnen dus niet betalen. Dus dan gaan we jullie helpen. Ik vind dat echt helemaal niet uh, leuk om te horen. Uh, mensen die op een zwarte school zitten. Ik vind de term. Hè, zoals uh, meneer Rietijk ook al zegt. Vind ik echt afschuwelijk. Ik vind dat gewoon ja, maar goed, echt. We gaan hè, nog dan gaan we even gewoon niet ja. Maar goed. De term laten we vandaag voor In ieder geval uh, vind ik uh, het jammer. Dat uh, daar één krant. Uh, de wakkere krant. Uh, dan erop uh, inspringt. En dat dan de rest pas gaat reageren. Terwijl we het vorige week al uh, aangekondigd hebben. Ja. Wij vinden gewoon dat schoolzwemmen moet voor iedereen gelden. Er moet geen onderscheid. Gemaakt worden tussen witte soorten, zwarte, maakt het verder niet uit. Dat zwemmen gaat gewoon door. En zolang wij daarvoor in de race zitten... blijven we dat gewoon volhouden en zorgen dat dat blijft. Wethouder? Nou kijk, als de gemeenteraad beslist om het schoolzwemmen in de lucht te houden... dan doen we dat gewoon. En dan moet er een wijzigingsvoorstel ingediend worden. Dat is het werk van mevrouw Van Gaal. Ze moet een meerderheid verzamelen voor haar ideeën en haar argumenten. En dan voeren wij dat gewoon uit. We hebben dit gedaan uh, in samenspraak met de stad. He, de ja. zwembaden, de scholen. En we hebben gevraagd van, wat vindt u nou het beste? Een argument wat de scholen inbrengen... als het gaat over schoolzwemmen is, kijk dan... als twee derde van onze kinderen eigenlijk al zwemvaardig zijn... als ze naar groep 4 gaan... dan heb ik liever dat ze die uren niet in de bus en in het zwembad liggen. Dan mm -hmm. heb ik liever dat ze die uren op school zitten... zodat ze kunnen leren rekenen en kunnen leren schrijven. Ja. Ik vind dat een valide argument van scholen. Want uiteindelijk zitten kinderen op school... om te leren rekenen, schrijven en dat soort dingen. En schoolzwemmen is geen wettelijke taal. Taak. En als dat zo zou zijn, dan zouden we dat natuurlijk keurig uitvoeren. Maar het is een aanvullende, uh, een aanvullende voorziening. Jolanda Gaal, laatste lid omvang van Delft. Nou ja, uh, ik vind uh, het gaat nu om uh, scholen die in een achterstandssituatie uh, zitten. En ik vind dan, dan zou je die juist niet moeten laten zwemmen. Maar juist uh, die tijd gebruiken om hun extra les te geven. Dus ik vind dat argument vind ik eigenlijk helemaal nergens op slaan. Ik vind dat uh, kinderen die uh, gewoon op school zitten allemaal lekker naar school zwemmen moeten. De een die wel kan zwemmen met de ander kan dan gewoon lekker spelen, want het is ook bewegen. Ook goed jezelf weerbaar maken tegen anderen. De een duwt de ander wel een kopje onder. Daar word je ook grote sterk van om daar tegen op te komen. Dus ik vind gewoon allemaal zwemmen. Ik ga zo door met jullie in de bus, maar eerst naar de telefoon. Berry, goedemorgen Berry. Ja, hallo. Met, uh, ja, ik ben het uh, geheel eens met het uh, met idee dat er uh, stigmatisering uitgaat van dit besluit. Uh -huh. uh, uh, je moet dan speciale regelingen gaan voorzien. Je moet gaan tellen en uh, een hoop administratie ook, wie wel en wie niet. En uh, het is net zo stigmatiserend als dat je ouderen allerlei kortingen geeft... omdat ze, uh, omdat ze zo oud zijn, zomaar, om, om, om, vanwege die leeftijd. En er komt bij, uh, uh, het is ook vreemd omdat als je zou kunnen lezen... als je naar school gaat, krijg je dan geen extra leefles? Dan krijg je toch gewoon les... Voor de, voor de gevorderde lezers, als er een goed systeem is. En kinderen die al kunnen zwemmen, die kunnen nog niet een ander redden... of kunnen zich soms niet zelf redden. Ja. En die kunnen extra les krijgen om uh, voor, uh, voort te gaan... op het goede pad dat door hun ouders is ingeslagen. Dus, Berry gewoon zwemles, schoolzwemmen voor alle kinderen. Is dat, dat is wat je zegt? Eigenlijk? Ja, zonder zon discriminatie. Zonder discriminatie. En met name ook omdat het een vorm van goed bewegen is. En als je veel beweegt tijdens de lessen, dan ga je beter rekenen en, en ja. schrijven en lezen. En niet andersom. Okay. Je gaat niet beter lezen, voor alleen maar op, op je achterwerk zitten. <laughs> en denkwerk doen. Laat die kinderen toch bewegen. En geen discriminatie. Helemaal goed. Dankjewel, Berry. Graag een reactie van wethouder Raymond Depree. Nou kijk, als er één instelling is in dit land die onder verstand heeft van onderwijs... dan zijn het de onderwijsgevenden, de leerkrachten in ons land. En ik vind het niet zo'n gekke redenering om te zeggen... een uur extra lezen en schrijven, dat helpt. Een uur extra wereldoriëntatie, dat helpt. Uh, en als je de keuze moet maken tussen uh, zwemmen, zwemles... voor iets wat je al kan, en je kan dat inruilen... voor iets uh, wat je uh, beter kan leren, namelijk... Uh, we weten allemaal dat bijvoorbeeld het rekenonderwijs in dit land... Uh, extra aandacht behoeft. Hè? Er is ook een nationale discussie over gevoerd. Ja, het is van tweeën. Geen, zolang als het geen wettelijke taak is... dan, uh, uh, uh, dan, dan moet je ook uh, de deskundigen daarin geloven... Ja. als onderwijsdeskundigen zeggen... wij moeten dat op die manier doen. Ja. Want dat is beter voor ons onderwijs ja. en beter voor ons land. Mm, Jolanda? Ja nou ja ik vind toch dat als die andere kinderen die dus dan wel gaan zwemmen. Omdat ze uh, in die uh, groep zitten van minderheden. Die komen dan dus dat rekenen en dat taal waar u het hoofd heeft uh, tekort. Want die gaan dan zwemmen en die anderen krijgen het dan wel. Die, die, uh, die uh, niet gaan zwemmen en die anderen die gaan zwemmen krijgen het dan niet. Nou, kinderen die in een achterstandssituatie zitten en uh, die krijgen extra aandacht uh, op school. Daar zijn allerlei methodes voor. Uh, dat is gewoon, uh, daar is een hele onderwijstak van sport ingemaakt om die kinderen bij te brengen wat ze moeten bijbrengen. Uh, maar dat is een afweging uiteindelijk die gemaakt is door uh, de adviesgroep. Uh, en daar hebben ze gekozen om het op deze manier uh, op te lossen. En ik denk dat we dat advies moeten volgen. Ik vind dat ook, en dat wil ik ook wel even zeggen. Kijk, uh, onze stad staat het net als al die andere gemeentes in Nederland... voor enorme bezuinigingen. De teller staat in Delft op 56 miljoen. Ja. En moet er moeten keiharde keuzes gemaakt worden. Ja. En dan is het kiezen of kabelen. Je kan niet en-en. Dus ik vind het prima als u met een voorstel komt... om schoolzwemmen in de lucht te houden overtuig de rest van de meerderheid, euh, zorg voor een meerderheid... en we gaan dat uitvoeren. Maar het punt is wel dat wij moeten bezuinigen. We hebben gevraagd aan de stad wat zou er het beste in zijn. En zij zeggen, dit lijkt ons het meest verantwoorden. Ik vind je dat ook die deskundigen en de scholen en de aanbieders van milieuonderwijs en al dat soort dingen en zo, dat die verdienen ook respect. Het respect dat zij dat besluit durven nemen, dit soort moeilijke besluiten durven nemen en hun verantwoordelijkheid te nemen en zeggen, we snappen dat het allemaal heel moeilijk is, dat het ingewikkeld is. Ga naar een reactie van Jolanda. Het punt is helder. Uh, nou, uh, <coughs> dat we be moeten bezuinigen, dat, uh, daar weten we alles van. Uh, maar er zijn ook uh, uh, maatregelen waar we op kunnen bezuinigen, zoals de kennis-economie, theater de Vesten, die uh, heel veel geld krijgt, dan denk ik, maakt dan het het kaartje, maar duurde want dat wordt voor 90% gesubsidieerd. Okay. En uh, dat is mijn Ik ga terug over. naar het zwemmen, want anders gaan we het hebben over hoe moet er in Delft op andere punten worden. Uh, worden nou ja, bezuinigd. geld moet ergens vandaan ja. komen. Natuurlijk. Maar ik wil even nog iets anders. Want de wethouder, u heeft nu een paar keer gezegd, als een van de argumenten geeft de huur in de bus in ieder geval aan. van ja, maar dat zwemmen, dat schoolzwemmen, dat is helemaal niet onze plicht. Dat hoeft helemaal niet. Scholen zijn wettelijk helemaal niet verplicht om dat schoolzwemmen te, te geven. Nou goed, dan zegt u dat. Dan denk ik, nou dan bent u dus eigenlijk, zijn dus al die zwarte scholen en die scholen van dat speciaal onderwijs, zijn dat ook niet verplicht. Dus waarom zegt u dan niet gewoon, zoals uh, uh, John Koenraad ook twittert, als het wordt afgeschaft, dan voor iedereen. Gelijke monniken, gelijke kappen, zou ik zeggen. Ja. Waarom doet u dat dan niet? Nou dat doen wij omdat uh, uh, ons deskundige panel heeft gezegd. Uh, er is uh, een belangrijk deel in de Delftse samenleving die nog niet zwemvaardig is. Mm -hmm. Willen we met elkaar het risico lopen dat daar kinderen verdrinken... omdat ze niet zwemvaardig zijn? Dan denk ik, ja, ik vind het dan verstandig om te zeggen... nee, daar moeten we wat aan doen. Wat is dan de beste manier om, da om daar iets aan te doen? Dan zeggen ze, nou, ga naar die scholen. Zoek die kinderen op daar waar ze zitten. En de gemeenteraad heeft daarbij gezegd... zorg ook voor een vangnetregeling... zodat niemand uiteindelijk zwemlesonderwijs ontzegd hoeft te worden vanwege geld. Ja, ik heb nog een andere oplossing misschien, maar daar komen we zo op. Ik ga eerst naar Jos. Goedemorgen, Jos. Ja, uh, goedemorgen. Ik ben een gezondheidswetenschapper. Ik heb uitgebreid uh, onderzoek gedaan als gezondheidswetenschapper. naar de relatie tussen beweging, sport en intelligentie. En zoals u weet, is de toename van overgewicht en diabetes. Uh, bij kinderen uh, in de komende 20 jaar rampzalig. Dus er moet uh, op de scholen. Uh, absoluut veel meer bewogen worden. Zwemmen, fietsen, wandelen, de natuur ingaan. Mm -hmm. uh, dat is absoluut noodzakelijk. En ook, uh, toen ik eindelijk deed op het gymnasium, toen was ik de, de, de woordjes van Grieks en Latijn en Frans en Nederlands, uh, van uh, uh, Sorry Duits, Engels uit mijn koppen stampen. En dan rende ik een rondje om de woning. En tijdens dat ik rende, stampte ik die woorden in mijn kop. En ik had ontzettend goede punten. Maar. Er is dus een enorme relatie tussen sport en ja. discipline. En de sport en de ontwikkeling van de hersenen. Dus uh, van domme boekhouders die uh, de sport willen wegbezuinigen. Er moet veel meer in sport uh, geïnvesteerd worden. Er moet ook veel meer in onderwijs uh, geïnvesteerd worden in Nederland. Want er is een rechtstreekse relatie tussen economie. En een goede uh, uh, kennis-economie. Dus we zijn de hele onderwijs en de hele sport gewoon kapot te maken. Dat zijn we die domme boekhouders die in de eerste twee jaar denken. Ik denk om veertig jaar. Hoe het zit met de Alzheimer, hoe het zit met de diabetes. Hoe het zit met de overgewicht. Ja. Kijk de statistieken van diabetes en overgewicht in Nederland voor de kinderen. Goed. Kent u die? Nee, dat hoeft nu niet, maar uw punt is, is duidelijk en ook een heel belangrijk de gezondheid, punt. Gezondheid, gezondheid is, is, is, is heel belangrijk en sprookt ja. heel belangrijk. Oké, okay, gezondheid is inderdaad in een gezonde geest en gezond lijf gaat samen. Om maar even in de woorden van Jos door te gaan, meneer de wethouder. U bent gewoon een uh, domme boekhouder. <lacht> nou ben ik uh, een hoop eens tegen mij gezegd, maar dat heb ik nog niet eerder gehoord. <lacht> Uh. Uh, ik vind sporten en bewegen ook belangrijk. Ik vind het ook ontzettend belangrijk. En wij investeren als gemeente ook uh, om uh, kinderen te laten bewegen en te laten sporten. Maar uh, de vraag is eventjes, vinden wij dan dat kinderen moeten sporten en bewegen alleen op school? Of vinden we dat ze na schooltijd moeten sporten en bewegen en, en dat ze en, naar een sport ja, jazeker, jazeker, en daarom investeren wij ook uh, uh, behoorlijke uh, bedragen om eh, buurtsportcoaches in te zetten, om schoolverenigingen... sportverenigingen, wijkverenigingen, buurtverenigingen met elkaar te verbinden... en samen dat sportieve aanbod in onze stad te maken. En het werkt, want je ziet dat het aantal kinderen op sportverenigingen... Toeneemt. Het ledenaantal stijgt. En dat is bij die verenigingen die de verbinding zoeken met scholen. Bij die verenigingen ja. die de verbinding zoeken met de buurt. Sport is belangrijk. Dat ben ik met u eens. Ja. Maar ik vind niet dat je kan zeggen dat het dan allemaal... Je kan niet alles op het onderwijs afschuiven. Als je dat wil, dat kan. Dan moet je dat nationaal nou regelen. Dan moet je zeggen het is een wettelijke taak. Okay. Ja, dat is niet zo. Ja. Daar He, nog we nog wel... even op inspelen. Natuurlijk. Op Piet daar... Redijk, directeur van het uh, Sportfondsbad. Ja, we hebben het over obesitas. Meer bewegen. Dat kan op een gegeven moment ook als de kinderen een A-diploma hebben. Een tijdens school zwemmen. Meer bewegen enzovoort. Het en is het leuke dat op een gegeven moment de hele politiek zegt. Dat we in 2028 misschien wel Olympische Stad hier. Of Olympische Spelen moeten gaan organiseren. We moeten meer bewegen. Mm -hmm. um, de koning heeft ook <kwijnt> zelfs nog ooit eens wat geschreven. En gezegd van schoolzwemmen is belangrijk. Handhaven. En langzamerhand ja, ja. moeten we keuzes maken. In de politiek is ook bepaald dat er een derde uur gymnastiek moet gegeven worden. Er is een tekort aan gymzalen. Een gym zou 8 euro per uur gaan verkuren. De zwemmaden liggen leeg. Kost alleen maar wat meer. Maar je zou zo meer alle kinderen die op een gegeven moment moeten sporten actief houden. En daar is onder andere natuurlijk het schoolzwemmen een uitstekende gelegenheid voor. Ja, ik wil zo ook even weten hoe dat nou zit met de toekomst van nu zwembad. Maar eerst nog even de oplossing die ik had bedacht. Kijk het is helder dat er ook op die witte scholen. Want dat zegt de directeur van het zwembad ook. Ook op de witte scholen zitten kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen. En op die zwarte scholen weet ik zeker dat er ouders zitten die genoeg geld verdienen om het wel te betalen. Is het niet handiger dat u, was het niet verstandiger geweest dat u had gezegd... we gaan kijken naar een soort inkomenseis. We gaan gewoon toetsen welke ouders kunnen het wel of niet betalen... dwars door zwarte, witte en speciaal onderwijs heen. Ja, dat zou best kunnen. En er zijn nog allerlei andere opties denkbaar ook. Alleen ik vind dat als je aan de stad vraagt... denk met ons mee en kom in een oplossing voor die bezuinigingen. En geef ons aan wat jullie belangrijk vinden. Dat je dan ook het respect moet opbrengen... om dat advies te volgen. En respect te hebben voor de moeilijke afwegingen... die mensen daar in die werkgroep met elkaar uh, gemaakt ja. hebben. Natuurlijk, er zijn allerlei manieren denkbaar om dat te doen. En in heel Nederland gaat dat anders. Maar hier is gekozen voor dit advies. Okay. En uh, ik vind het belangrijk om ook dat advies te volgen. En Piet Redek, directeur van het Sportsfonds Bad. U zat in die... Commissie. Dus u heeft eigenlijk nou ook uw noodlot getekend. Want dat betekent straks voor uw zwembad dat er veel minder kinderen hier komen zwemmen. Uh, kinderen die op een gegeven moment soms bij het school zwemmen voor het eerst in een zwembad komen, Nou, die zullen nooit meer komen op een gegeven moment, want die denken van een zwembad, wat is dat voor iets? Uh -huh. uh, ik heb in de werkgroep gezeten en op een gegeven moment moeie keuzes maken en wordt op een gegeven moment ook wel het mes op je keel gezet van als je niet kiest dan zou je op een gegeven moment helemaal niks meer hebben. Dus hebben we op een gegeven moment gezegd, ja, wat kunnen we dan nog redden wat er te redden valt? En dat hebben we dan gekozen met de speciaal onderwijs in die zwarte scholen ja. op een gegeven moment. Maar wat betekent dat maar... praktisch hoor? U moest straks mensen ontslaan? Uh, nou ja, het is 140.000 euro bezuiniging, dat is 20.000 euro vervoer. In, dus dat hebben we geen last van. Maar die andere 120.000 euro is voor drie zwembaden. Is dat een behoorlijke inkomstenderving. Ja. En dat betekent. Uh, je praat over dan 800 kinderen die minder naar een zwembad Precies. komen. Wat gaat scholen. u doen? Want ik neem aan dat u iets moet doen om dat gat op te vullen. Ja, dat is een hele goede vraag. Wat gaan wij doen op een gegeven moment? Uh, het schoolzwembad vindt plaats. Juist op het moment in de middag. Op verzoek ook altijd van scholen geweest. Als de expressievak of sport gedaan moest worden. Nou, de zwembaden liggen. Althans als ik praat over het Tussen 1 en 3. Dadelijk leeg. Mm -hmm. En probeer dan maar wat op te vullen. Dan worden er worden alle suggesties gedaan vanuit de gemeente. Neem de grijze stroom binnen. Haal ouder en kind binnen. Nou, als je weet, we gaan s'mores om 7 uur open. We gaan s'avonds om 11 uur dicht. Er komen meer dan duizend zwemmers per dag bij ons in het Daar zitten al de grijze stromen en de ouder en kind zwemmen in. En het is heel lastig om daar een invulling aan te geven. Van 1 tot 3 in de middag om iets te doen. Er zijn geen verenigingen die je binnen kan halen. Of andere groeperingen. Want die zitten meestal meer in de ja. avond opremmen. En dat betekent leegstand, dat betekent personeel, te veel. Ja, ik heb ongeveer uitgerekend dat er twee full aan twee FTE's uh, te veel zullen zijn. Maar ik betekent... ben er wel rustig onder. Nee. Omdat u natuurlijk zelf mede nee. heeft geadviseerd. Ja, het, het wordt op een gegeven moment in keuzes gemaakt. Hè. Je moet vijf ton zuinigen en er wordt gezegd, als je niet meedoet, het gaat het toch op een gegeven moment door wel. ik ja. zie je ook liever dat de school er wel in blijft. Absoluut. Jolande? Nou ja, wij blijven gewoon vinden dat uh, ons land is een heel waterrijk land... met uh, overal valkuilen die om de hoek liggen. En uh, wij, zit, wij hebben echt zoiets van uh, het eerste slachtoffer... dat zal vallen daardoor. Wat gaat de gemeente dan doen? Wij vinden gewoon dat schoolswemmen gewoon met z'n allen door laten gaan. Al die toestanden die je moet gaan bedenken om uh, groepen uit te sluiten. En ik vind gewoon... We hebben een grondheidsbeginsel in onze, onze wet, artikel 1. Iedereen is gelijk. En laten we dat ook in Delft zo houden. Meneer de wethouder. Voor mij is iedereen gelijk en alle kinderen zijn gelijk. Maar uh, we kunnen niet uh, iedereen platslaan en uh, er hetzelfde van maken. We maken er geen één grote grijze massa van zoals we dat jarenlang in China hebben gedaan. We kijken naar wat mensen kunnen. De verantwoordelijkheden die mensen zelf kunnen nemen. En als er dan uiteindelijk geen mogelijkheden zijn om die verantwoordelijkheid in te vullen... doen we op allerlei manieren in het sociaal beleid. Dan staat de overheid klaar om dat steuntje in de rug te geven... en mensen op de goede weg uh, te helpen. Ja. En ik vind het ook fijn dat iedereen gelijk is. Maar gelijkheid is uh, niet een garantie voor gelijke uitkomsten. Nou, ja, ja nou, ik vind toch dat uh, hoe dit uh, helemaal gebracht is... vind ik toch een bepaalde manier van uh, haatzaaien onder bevolking ook. Want je krijgt nu, doordat dit aan de gang is... mensen die gaan zeggen, moet je kijken... Uh, die zwarte scholen, die krijgen dat dus wel en wij niet. En ik vind dat echt heel kwalijk dat de gemeente Delft... dit op deze wijze heeft gebracht. Uh, wij hebben het hier niet over zwarte scholen. Ik heb het niet over zwarte scholen. Dat zijn uw woorden. Dat zijn de woorden van mijn uh, collega hier die naast uh, me zit. Het gaat mij over kinderen. En het maakt me helemaal niet uit wat voor kleur ze hebben. Het kan me niet schelen op wat voor school ze zitten. Het gaat mij om die kinderen. En het gaat mij erom dat die kinderen niet verdrinken. En met de beperkte middelen die we hebben... wil ik het daar inzetten waar die euro ook echt rendeert. En dat is op de scholen waar die kinderen zitten die niet kunnen zwemmen. Daar gaat het mij om. Het gaat mij helemaal niet over kleur. Nee, het kan maar... mij helemaal niks schelen waar kinderen vandaan komen. Het gaat ermee om dat ze leren zwemmen. En als ouders ze dat niet bijbrengen... dan moeten wij daar een steuntje in de rug geven. Dat doen we hier met dit voorstel. Nou, ik vind, uh, net zoals wat er gezegd wordt over de scholen... die nu de subsidie krijgen omdat dan wel te gaan zwemmen... vind ik toch dat de gemeente daar de plank volledig mislaat. Ik snap dat u zegt van... wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen zwemmen... die in moeilijkheden zijn... omdat ouders dat niet kunnen en dat er een vangnetje voor is. Maar ik vind ook, zoals al eerder gezegd is... dat er op blanke scholen dus ook kinderen zitten die kunnen zwemmen... dat daar dan een vangnetje voor komt. Dat staat dan, we hebben daar natuurlijk een, de Delfse vangnetconstructie voor. Maar ik vraag me dan af... als alles weggesubsidieerd wordt of wegbezuinigd wordt... hoe zit dat dan met dat vangnetje? Want... Uh, daar heb ik nog verder niks over gelezen. Dat vangnetje is er nu al. Het Tot vangnetje slot. is er op het moment dat de schoolzwem is. En er zit in de groep 4 schoolzwemmen. Als kinderen geen diploma hebben. Mogen ze in groep 5 nog meezwemmen. Dat is de vangnetconstructie. Maar als er geen schoolzwemmen meer is. Is nee, er ook is geen vangnet. Geen ja. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de gemeente Delft dat even toe gaat Juist. invullen. Tot slot. Heel kort in verband met de tijdwethouder. Voor die kinderen op die witte scholen. Waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Die lopen dus ook het gevaar dat ze straks weer drinken. Omdat ze niet kunnen zwemmen. Maar kijk dan, de verantwoordelijkheid begint bij de ouders. Uh, en we moeten met elkaar ervoor zorgen dat onze kinderen goed uitgerust zijn om met deze ja. samenleving verder te kunnen. Maar dat goed, is een taak voor de scholen. Die... Dat de... is een taak voor de scholen. Dat is ook een taak voor de zwembaden, die ook een maatschappelijke opdracht hebben. En het kan niet zo zijn dat alles in het onderwijs gepropt wordt. Ja. En vervolgens iedereen dan zegt als het weg is, wat een ellende. Wat de verantwoordelijkheid begint bij de ouders. En gelukkig neemt twee derde van de okay. Delftse ouders ook die verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid ligt wat mij betreft bij de zwarte en de witte ouders. Allemaal. Dankjewel. Ja. Ik vind het jammer, want ik vind dat dat schoolzwemmen toch ook echt wel bij onze cultuur hoort. We zijn eruit. uit. <laughs> Morgen zijn we er weer. u 1. Dank jullie wel. Over verlangen, afscheid, keerpunten, leven en dood, verlies en de liefde... Deze week in brand met boeken schrijver en journalist Jan Donkers en zijn verhalenbundel Elvis ligt op Zorgvliet. Morgenavond van 7 tot 8, een uur lang, Wim Brands in gesprek met Jan Donkers. Radio 1: Het nieuws van alle kanten.